Twee uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Twente heeft de brandweer tientallen meldingen van wateroverlast gekregen. Vooral in Almelo en Borne is veel overlast na een wolkbreuk. Het gaat vooral om ondergelopen kelders, wegen en tunnels... die onder het spoor doorgaan. Ook het kunstgrasveld van voetbalclub Heracles is onder water gelopen... waardoor het onzeker is of de wedstrijd tegen Feyenoord kan doorgaan. Het geweld in Syrië neemt nog steeds toe... Sommige westerse journalisten spreken van de gewelddadigste dagen... sinds het uitbreken van de Syrische burgeroorlog. In een voorstad van Damaskus zijn honderden lijken gevonden. Volgens tegenstanders van president Assad zijn het vooral jonge mannen... en enkele vrouwen die van dichtbij waren doodgeschoten. De lichamen lagen in huizen en kelders. De Syrische vicepresident al-Shara is weer in het openbaar verschenen. Daarmee komt een einde aan wekenlange speculaties dat hij is overgelopen. Rooms-Katholieke priesters in Schotland protesteren vandaag tijdens de kerkdiensten... tegen het plan van de Schotse regering om het homohuwelijk in te voeren. Priesters lezen een protestbrief voor aan de kerkgangers. De Schotse regering wil dat het eerste homohuwelijk begin 2015 wordt gesloten. Het Spaanse dorpje waar een bejaarde vrouw een mislukte poging deed... om een fresco op te knappen, wordt nu bezocht door duizenden toeristen... Afgelopen week probeerde een vrouw van 81 in het dorpje Borga... eigenhandig een portret van Jezus te restaureren... omdat de verf afbrokkelde. Het resultaat was een ramp... en foto's van het verprutste Christushoofd werden goed bekeken op internet. Nu willen duizenden mensen met de afbeelding op de foto... en hem met eigen ogen zien. Ongeveer 18.000 mensen hebben op internet een petitie ondertekend... waarin ze de gemeente vragen af te zien van het plan om het fresco te restaureren. Het weer wisselend bewolkt en geregeld buien met kans op onweer. Later vanmiddag wordt het droger en breekt nog even de zon door. Morgen overwegend droog, periode met zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB, verkeersinformatie. Ineens wat files door ongelukken. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen het Soest en Laren 3 kilometer. De linker rijstok is daar dicht. Een oliespoor op de A8 Zaandam-Amsterdam. En daarom vielen bij het Koenplein 2 kilometer. Daar is de rechter dicht. In de Velsen tunnel is een ongeluk gebeurd op de A9, of eigenlijk de Wijkertunnel... van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen de knoppen de Raasdorp en Velsen, 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De A13, daar is het heel druk, richting de Ikea. Zowel naar Den Haag als naar Rotterdam staat file. De langste staat richting Rotterdam, bij Delft 4 kilometer. Alle parkeerplaatsen zijn daar inmiddels bezet. Op de A20, Gouda naar nou ook van Holland ten slotte. Tussen het plein en Rotterdam-Krooswijk, 2 kilometer.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 De Lijn, met Han van Peperstraten en Ronald Boot. Goedemiddag, een zeer regenachtige zondag. Mooi excuus om de hele zondag te luisteren naar... Al langs de lijn vijf wedstrijden vanmiddag in de Eredivisie. En de eerste begon al om half één in Alkmaar. AZ Heerenveen en die halkkamp. 77 minuten bezig, 0-0 de stand. Het is een wedstrijd die het aanzien best waard is. Wel wat slordig aan beide kanten, maar het is heel spannend. Goeie kansen voor beide ploegen. Elm op Noordveld, Viergever op Noordveld. Want de keeper van Herenveen staat steeds heel goed. Maar ook Esteban heeft werk te doen gehad. Onder andere van Djuricic, die net gewisseld is voor... Het staat dus 0-0 met nog een minuutje of 13 te gaan bij AZ tegen Sportclub Heerenveen. Regenachtig noemde het, van het, maar af en toe loopt het een beetje uit de hand. Dan is er zelfs sprake van een wolkbreuk, zoals in Almelo. Lange tijd was het onduidelijk en onzeker of Heracles Feyenoord vanmiddag gewoon kon worden gespeeld. Henk Kok. Ja, maar dat gaat gewoon door. Ik kijk naar Feyenoord en Herakles Die zijn begonnen na de warming up. Maar wie het veld inderdaad een uurtje geleden had gezien, die kon zich zich eenvoudig niet voorstellen. Het probleem was dat een van de drie pompen niet functioneerde. De afwateringspompen naar de Wezenbeek. Voor degenen die zijn topografische kennis nog een beetje willen ophalen. Die functioneerde niet. Maar ik heb een trekkertje over het veld gezien, daar staat een soort van een culivator achter. Dat is een landbouwwerktuig. Die spreidde het water en ik heb ook nog mensen gezien met een hark waar ik de tuinbladeren mij bij elkaar veeg. Maar hier werd het water gespreid over het veld en nu ligt er weer een prachtig veld hier beneden mij. Die wedstrijd gaat gewoon door. Het was natuurlijk ook een fiasco geweest voor een van de hoogsponsoren van Heracles, fabrikant van Kunstgrasvelden, als deze wedstrijd niet door was gegaan. Kunstgrasveld moet altijd gespeeld kunnen worden, ook al was er even sprake van wat overmacht. Op een rechtergas, straks om half drie ook NEC tegen FC Twente en Willem II Vitesse. En om half vijf begint nog in de Euroborg FC Groningen tegen PSV. Er is ook nog motorsport, de Grand Prix van Tsjechië. En de Vuelta, de negen etappen van Andorra naar Barcelona. I here, of you, I that nothing is new.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 Stars en Sign of the Times. We gaan weer naar AZ, Heerenveen, die Wat gebeurt er allemaal? Rode kaart voor de invaller bij AZ, Johan Berg-Goeponsson. Een uh, forse overtreding, dat wel. Maar uh, hij moest ook lang nadenken, scheidt dat de Macaulie. En Marco van Basten die gaf ook duidelijk aan als trainer van Heerenveen dat dat toch wel een hele zware overtreding was. En toen duurde het heel lang. Eerst wilde hij een gele kaart pakken, Makali, Maar besloot toch maar de rode kaart te geven. Direct de rode kaart voor Johan Berg-Gutmundsson. En uh, dat betekent dat AZ in het restant bij 0-0 stand en nog acht minuten te gaan door moet met uh, tien met man tegen de elf van Herenveen. Het is een sloordige wedstrijd. Dit past ook wel eigenlijk in het plaatje. Het was een, een plek onbegrijpelijk dat je daar zo'n zware overtreding moet maken. Want het is precies op de middenlijn. Uh, Martin de Roon, de 21-jarige middenvelder van Heerenveen... was het slachtoffer wordt nu aan de zijkant opgelapt. En de vrije trap is genomen. De Roon wil terugkomen. Mag nog niet. Nu wel van uh, Makkeli. Ja, en dan ben ik benieuwd hoe AZ het uh, kan volhouden. Ja, de Roon krijgt nu al een fluitconcert, Maar dat is niet helemaal terecht. Want het was een zware overtreding. Van Berg Goepmoetson, Die dus als invaller kwam bij het team van Gert-Jan van Beek. En er dus af moet met rood. Balbezit voor Herenveen. Dat kansen en mogelijkheden heeft gehad en gekregen. maar ze niet heeft benut. En dat geldt zeker ook voor AZ. Maar Josie door die zo op dreef was in de eerste twee wedstrijden. met vier doelpunten, weinig kansen heeft gekregen. En als hij ze, ze kreeg, kon hij ze niet afmaken. Vandaar de 0-0 stand. AZ al 23 keer op rij. Thuis ongeslagen. Kijken of ze dat kunnen volhouden. in de laatste 7, 8 minuten van deze wedstrijd. Het vrije trap voor Herenveen. wordt genomen door Tanane. een invaller. maar recht in de handen van keeper Esteban van AZ. En zo met nog 7 minuten officiële speeltijd. plus wat extra tijd. staat het nog altijd 0-0 bij AZ Sportclub Herenveen. De motoren in Brno, in Tsjechië. Hans van Loosenoord. En we zitten daar in de vijfde ronde met aan de leiding in de wedstrijd in de MotoGP-klasse. Jorge Lorenzo, tevens de koploper in het wereldkampioenschap, achtervolgt door zijn naaste belager, ook al in die titelstrijd, Dani Pedrosa. In derde positie Kel Crutchlow en daarachter Dovizioso en Rossi. En ja, wie ontbreekt er dan op het appel? Dat is Casey Stoner. Hij is donderdag naar huis gegaan, naar Australië. Vorige week nog vierde in Indianapolis in de wedstrijd. U weet nog wel, met die gebroken rechterenkel en die gescheurde enkelbanden. Uh, er is toch een nader onderzoek geweest door de artsen in Australië die foto's zijn opgestuurd en de specialist daar heeft gezegd, als jij op die enkel valt in een wedstrijd dan kun je daar zulke zware schade aan die enkel aan overhouden dat je daar de rest van je leven last van krijgt. En toen heeft Stoner besloten om toch maar terug te keren en zit deze week te laten opereren aan die enkel. Dus dat betekent dat hij uit de strijd is om de wereldtitel en dat er nu alleen nog Lorenzo en Pedroza over hebben. Zij knokken tegen elkaar ook soms. Nicky Heden die moet deze wedstrijd laten schieten. Die is in Indianapolis gevallen op zijn hoofd. Is even buiten kennis geweest. En ja, is het toch beter om een tijdje rust te houden. De wedstrijd. Veel spanning op dit moment nog niet. Maar wel die druk van Pedrosa die Lorenzo goed kan bijhouden. En een constante dreiging hier van regen. Vanochtend tijdens de warm-up een half natte baan. En de kans bestaat dat het tijdens de wedstrijd weer gaat regenen. Op dit moment is dat nog niet het geval. 18 graden is de temperatuur. Lorenzo gaat naar de leiding. En er zijn nog 17 rondjes te rijden. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen in de Amsterdam Arena waar Ajax met 5-0 won van NAC. Voor de rust De Jong 1-0, Moisander 2-0 en Sana 3-0. En naar de twee Serrero 4-0 en De Jong 5-0. Niklas Moissander debuteerde uitstekend in de Amsterdam Arena, alsof je al jaren in Ajax 1 speelt. Ja, het ging goed. Uh, ik ben ze, zo blij met deze debuut. Want uh, voor mij was het belangrijk dat we als team, maar ook als individu, een uh, heel goed begin uh, hebben bij Ajax. En uh, ja, 4-0 gewonnen en uh, af en toe heel goed voetbal. Dus ik ben blij. Ajax speelde bij Vlaag uitstekend en liet een vloeiend combinatiespel zien. Trainer Frank de Boer erover. Het is wel iets wat wij graag willen. We willen domineren en dat doen we eigenlijk het laatste half jaar al steeds. Dat we bijna 60, 70 balbezit altijd hebben. En uh, ja, je wilt gewoon uh, dat het van voet naar voet uh, heel snel gaat. En uh, dat gaat vrij aardig. En dan heb je vandaag ook uh, de spelers vol met een lasse uh, natuurlijk als controlerende middenvelder Met Christian Eriksen, met Toulane de Siem de Jong die natuurlijk een veredelde middenvelder is. En, dat zag er goed uit bij Vlagen. Maar eigenlijk deed trouwens Theo Jansen niet mee. Hij speelt de rest van het seizoen voor Vitesse. Of toch niet? Ja, ik weet alleen dat wij uh, vrijdag uh, gesproken hebben. Ik heb ook met Theo gesproken dat het Mondeling akkoord is. En normaal is dat een geldig akkoord. En ik heb hem persoonlijk gebeld en uh, bedankt voor uh, een mooi jaar. En dan nog even naar de trainer van NAC, John Karel. Hij zag met leden ogen aan dat er snel in de wedstrijd... eigenlijk al niets meer te halen was. Als je na tien minuten met 2-0 uh, achterstaat, dan... Uh... Uh, dat kan alles in de prullenbak waar je hebt uh, getraind eigenlijk. Uh, waar je op, uh, op rekende. Uh, dus dat kunnen we onszelf kwalijk nemen. Want ik vind dat, uh, dat het hele makkelijke goals waren. Uh, we domme fouten hebben gemaakt. Met name die eerste goal op het middenveld. Maar ook de weg uh, uh, voor de jong naar de goal wijd uh, open hebben gezet. Dus ja, dan uh, is in principe de wedstrijd gespeeld. Van is echt een 0-0 wedstrijden. Is AZ Heerenveen een echte 0-0 wedstrijd, Andy? Uh, eigenlijk niet, want er zijn best wel wat kansen geweest. En uh, nu dan AZ met de vrije trap van Maher die tegenvalt in deze wedstrijd. En ook deze vrije trap komt zo in de handen terecht van keeper Nordveld die een uitstekende wedstrijd speelt. Ik heb uh, echt wel heel wat 100% kansen gezien. Staat 0-0. Overigens opvallend de manier waarop keeper, keeper scheidsrechter zich toch makkelijk laat beïnvloeden van uh, de zijkant. Net een overtreding van Doker smit En... Uh, er werd veel poeha gemaakt vanaf de zijkant van AZ. En meteen gaf hij daarna een gele kaart aan diezelfde doper Schmid. Nou, AZ gaat weer in de avond met 10 man. Maar het is zo slordig. Nu Mar Maarten Martens, die de bal zomaar inlevert, krijgt hem wel terug omdat ook Heerenveen slordig met balbezit omgaat. Elm, een van de nieuwelingen bij AZ. Overgekomen, notabene van Heerenveen. Kan niet echt zijn stempel drukken op deze wedstrijd zoals zijn broer dat kon. Maar levert de bal dan ook in. En Heerenveen kan weer in de aanval gaan. Maar ook weer niet voor lang. Want daar zit een debutant, Rosheuvel van AZ tussen. En dan heeft Maarten Martens de bal. Brengt de bal voor het doel richting Boymans. Ik kwam er net niet bij. Boymans in zijn 100e divisiewedstrijd. Omdat de bal corner wordt gekocht. En AZ probeert in die stopfase nog twee minuten te gaan. Toch nog uh, het uh, doelpunt uh, te bereiken waarmee AZ de drie punten in eigen huis houdt. Ik denk dat 0-0 uh, over gelijk spel in ieder geval een betere verhouding is in deze wedstrijd. Maar je weet het maar nooit. Nog even de hoekschop vanaf de rechterkant van uh, Maher meenemen. Hij is niet echt in vorm. De International. Kijk of je nu wel een goede hoekschop kan geven. Komt die hoekschop richting Boymans. Wordt weggekocht. Opgevangen door Martens. Martens brengt hem weer in. En dan slechte bal over de achterlijn. Hij blijft 0-0 voor ons Terug naar de karakteristieken. FC Utrecht tegen Pek Zwolle 1-1. Duplan zorgde voor de 1-0 ruststand. En Lachman maakte na rust gelijk. Pek Zwolle neemt een punt mee uit Utrecht. En dat is knap. Trainer Art Langer maalde dan ook niet heel erg om het matige voetbal van zijn ploeg. In, met name de eerste helft. Ja, maar goed, wij spelen uit bij Utrecht. Wat verwacht je van ons? We proberen tegen te houden en te schakelen. En bij Vlagen kon er best aardig voetballend eruit komen. Ja, je ziet dat Utrecht er ook geen risico wil nemen. Dus uh, in dat geval ligt de bal meer bij hen dan bij ons, vind ik. Langeler was overigens verbaasd dat er gelijkmaker van het hoofd kwam van Derre Lachman. Ja, Deryl Lachman, die een bal in kopt aan de corner. Hij gaat al twee jaar mee uh, met corners. Nou, het was altijd over, naast, mis of niks. En nu knikt hij geweldig binnen. FC Utrecht wist de voorsprong dus niet vast te houden. En daar baalde de trainer Jan Wouters behoorlijk van. 1-0 is altijd een... Uh, ja, maar een hele fragiele voorsprong. En dan weet je, uh, hoef maar een keer, een keer verkeerd te vallen. En dan, uh, ja, dan, dan kan het zo eindigen, maar... Dan moet je meer zelf beslissen en dan heb je daar geen last meer van. In de koel in Venlo eindigde VVV tegen ADO Den Haag in 2-4. Bij de rust dan er nog 1-1 de goals van Saif voor VVV en van Duinen voor ADO. Na de rust 1-2 Cherie, 1-3 Torstra, 2-3 Vorstermans en 2-4 Cherie. ADO kreeg VVV na rust dus op de knieën. Trainer Maurice Stijn wist al dat zijn ploeg goed kon voetballen. En dat hebben ze volgens hem vanavond of gisteravond waargemaakt. Ik wist dat we een, een, een goede verzameling spelers hadden. En uh, dat het uh, steeds meer een team zou worden. Ja. Nou, dan krijg je vanavond een bevestiging van waar ik denk dat mijn ploeg toe in staat is. Dat hebben ze vandaag zeker de tweede helft laten zien. Ja, En een uh, van de spelers uh, van Stijn is Jens Toornstra. De middenvelder had bij een 3-1 voorsprong geen angst meer voor een slotoffensief van VVV. Nou, Eigenlijk had ik dat de hele tijd niet. Toen die bal er ineens, uh, die 3-2 erin vliegt. Maar uh, ja, ik denk niet dat we uh, daarna ook heel erg in de problemen zijn geweest. En uh, Charon maakt goed die 4-2 en uh, toen was het klaar. En VVV heeft nog altijd niet gewonnen dit seizoen. De ploeg heeft in drie wedstrijden nu één keer gelijk gespeeld. Trainer Ton Lokhoff had veel meer verwacht van het begin van de competitie. Ja, maar je moet gewoon reëel zijn. En als je drie wedstrijden hebt gespeeld van twee keer thuis tegen Utrecht en, en ADO... en je hebt maar één punt. Terwijl wij vorig jaar juist thuis... Ik, ik, juist thuis waren we echt heel erg sterk. En, en, en haalden we bijna alle punten van het seizoen. Dus dan is dit een... een, een, een, een dit is wat dat betreft... Ja, dat hadden we niet gepland. Ik had ook wel iets meer punten verwacht na drie wedstrijden. Maar uh, ja, dat is wel iets waar ik, uh, ik me zorgen over maak. AZ, Herenveen kan nooit lang meer duren in Alkmaar in die houtkamp. Anderhalve minuut nog extra tijd uh, staat er op de klokken. En Boeimans heeft gekopt, maar heeft zijn handen ook gebruikt. Dus een vrije trap voor Herenveen En zo lijkt het erop dat deze wedstrijd inderdaad op 0-0 gaat eindigen. Beide ploegen hebben 15 keer tegenover elkaar gestaan. Voorafgaand aan deze wedstrijd in Alkmaar. En 5-5-5, oftewel 5 keer winst voor beide ploegen en 5 keer gelijk. Dus wat dat betreft is een gelijkspel een logisch resultaat. En eigenlijk ook als je vanmiddag hebt gekeken: de bal gaat nog een keer naar voren richting Boymans. Kan niet aan de bal komen. En dan kan Dokke Schmid nog een keer in de aantal gaan. Kijken of Heerenveen dat uh, lukt. Uh, Marco van Basten uh, regelmatig boos geweest aan de zijkant. Omdat het niet wil lukken. Nu lukt het ook niet. Omdat uh, Rijmen er goed, uh, of Viergever er goed tussen zit. En ook zijn vervolg is goed. Maar dan Boymans niet. Het is toch geen uh, superspits. En die krijgt nu ook weer een gele kaart. Omdat hij uh, te hard doorgaat op uh, Dokter Schmid. Geel voor Boymans. Opvallend dat uh, de invallers allemaal kaarten hebben gekregen. Goedmoed moet zo rood. Boymans, geel en twee gele kaarten aan de andere kant bij Valpoort en Schmid. Allemaal invallers die dus uh, te hard uh, erin gingen in de ogen van Scheidtelten-Makkeli. Bal gaat nog een keer naar voren voor Heerenveen, maar niet uh, goed genoeg. Want Esteban, de keeper van AZ, kan de bal oppakken en geeft met een gebaar aan... ...jongens, ik kan die bal aan niemand kwijt, loop dan vrij. En dan gaat hij het maar met een lange bal proberen richting uh, Martens en Broimans. kopt, kopt uh, komt de bal goed bij uh, Rosheuvel, de invaller een debuut vandaag makend nadat hij overgekomen was van Almere. Maar in de jeugd ook al bij AZ had gespeeld. Krijgt de bal terug. Gaat een 1 tje aan met Maher. Maher aan de bal. In de slotseconde van de wedstrijd. Maher nog altijd in balbezit. Speelt de bal dan breed. Naar Rijnen, uh, naar uh, Rijnen, korter. En dan is afgelopen, het is 0-0 gebleven. Een uh, uh, uh, spannende wedstrijd, maar redelijk matig omdat hij zo slordig was. Allebei de ploegen dus 1 punt AZ, Heerenveen 0-0. Het vrijdagavond werd al gespeeld. RKC Waalwijk tegen Arroda-JS. Dat werd 1-0 de stand. Ajax en RKC hebben beide 7 uit 3 en gaan samen een kop. FC Tende is derde, 6 uit 2. Dan Adel Den Haag en AZ, die hebben er 5 uit 3. En onderin uh, Herakles en Groningen hebben 1 punt uit 2 wedstrijden. Daaronder staan nog VVV, NAC en RODA, die hebben er 1 uit 3. Vier wedstrijden worden nog gespeeld op deze zondag. Straks om half drie beginnen Willem II tegen Vitesse en EC tegen FC Twente. En de wedstrijd gaat toch door op het kunstgas in Almelo, Heracles tegen Feyenoord. En om half vijf hebben we ook nog FC Groningen tegen PSV. play en speed of sound. Een wolkbreuk, juist ja, een beetje boven heel Nederland. Zou de wedstrijd in Almelo doorgaan of toch niet? Herakel tegen Feyenoord. Uiteindelijk werd er besloten, er kan gespeeld worden. En dus gaat die wedstrijd zometeen om half drie beginnen. Ronald van der Geers sprak juist met de coach van Feyenoord, Ronald Koeman. Ronald, een gemankeerde voorbereiding. Spelers komen nu het veld op. Gelukkig zou je bijna zeggen. Ja, zeg dat wel, want uh, ik had er niet aan moeten denken... om weer uh, zonder te voetballen de bus uh, terug naar Rotterdam te pakken. Want je bent er en je wilt voetballen... En je... We zijn voorbereid, dus dat uh, is alleen maar goed. Maar het zag er wel heel slecht uit. Nou ja, het eerste blik van het veld was, uh, was natuurlijk negatief. Dat je denkt van, nou ja, dat zal wel niet doorgaan. Maar gelukkig hebben ze het dusdanig goed gekregen... dat scheidsrechter Pieter Fink dat goed heeft gekeurd. Dus we gaan lekker beginnen. Je had wel restricties gesteld, hè? Ik ga geen uren wachten. Nee, dat lijkt mij ook niet. Uh, dat wilde Peter Bos ook niet. Dus uh, daar waren we snel uit. Was je ook snel uit je opstelling? Want je kiest uh, voor een concept met twee aanvallers. Geen Fernandez. Waarom? Nou, dat heeft ook met de tegenstander te maken. En uh, ik denk uh, op deze wijze de, de, de, de, de, de, ja, ik wil niet zeggen de zwakte. Maar Heracles is een uh, voetballend team wat, wat risico's neemt in hun voetbal. Met een goed middenveld. Nou ja, wij hebben in principe een mannetje extra op het middenveld dat goed uh, te kunnen bespelen. En toch wel de ruimtes die Heracles uh, altijd in hun voetbal weggeeft. In de omschakeling uh, te benutten. Dat is eigenlijk uh, kort gezegd de reden dat we zo spelen. Je speelt achterin voor het eerst met Congolo. Uh, dat moet, omdat uh, de vrijgeblesseerde is en Matthijs is geschorst. Is dat iets waar je lang over pijnst of is hij gewoon aan de beurt? Ja, Terrence is aan de beurt. Traint al meer dan een jaar met de groep mee. Hij heeft ook zijn wedstrijden gespeeld, ook in de voorbereiding. Ja, en dan is het een logisch gevolg van het feit dat als je een aantal mensen mist... dat hij aan de beurt is. En uh, hij maakt zijn debuut vanaf het begin. En uh, nou ja, dat is voor Terrence mooi en uh, daar heb ik alle vertrouwen in het hebt vorig jaar wel eens gezegd, we hebben het voordeel van het feit dat we alleen maar door de weeks, of niet door de wees hoeven te spelen. Dat voordeel heeft Herakles nu tegen jullie. Dat klopt. Aan de andere kant uh, zit je redelijk vroeg in het seizoen. Uh, dat is geen excuus. Maar het is wel het feit dat het voor ons een nieuwe situatie is ten opzichte van vorig jaar. Nou, daar moeten spelers ook mee om kunnen gaan en uh, ja, dat speelt wel mee. Dat is zometeen om half drie, Heraklis tegen Feyenoord. Onder leiding van Pieter Vink gaan wij het hebben over de Vuelta... de negende etappe vandaag, van Andorra naar Barcelona. Kunnen giro de redders een beetje uitrusten van de zware etappen van gisteren? Als je naar het profiel van deze etappe kijkt... dan zou je zeker zeggen dat ze kunnen uitrusten. Want dan zou ik zeggen een groot verzet monteren... en dan maar doorblazen op die grote molen. Want als je naar het profiel kijkt... dan zie je dat ze vanuit Andorra steeds verder naar beneden rijden... in de richting van Barcelona. Niet alleen geografisch, maar ook letterlijk. Het gaat steeds bergaf, maar... Op op dit moment zijn de renners begonnen aan een colletje van de derde categorie. Het enige echte colletje van vandaag als je tenminste de aankomst buiten beschouwing laat. Want ook in Barcelona, straks daar zullen de renners nog even de Montjuïc op moeten rijden. En dat is toch het heuveltje dat we kennen van de Olympische Spelen in Barcelona. Daar lag het Olympisch Stadion en ook het heuveltje dat een aantal jaren geleden in de Tour de France zat toen Thor Huushof de etappe won. Uh, het lijkt dus gemakkelijk voor die renners, maar ja makkelijk is het nooit. Er wordt gewoon hard gereden en dat heeft alles te maken met met het feit dat we een kopgroep hebben... met opnieuw een paar Nederlanders erin. Dat is mooi. We hebben een kopgroep met Martijn Maaskant. We hebben een kopgroep met Bert-Jan Lindeman. Die zit daar ook bij. En verder zitten er twee mannen bij... die ook al eerder in ontsnappingen zaten in deze veld. De Fransman Michael Buffas en de Spanjaard Javier Chacon. Maximale voorsprong van die kopgroep. 5 minuten en 20 seconden. Inmiddels is het alweer teruggelopen tot rond de drie minuten. En nu zal die voorsprong wel wat teruglopen... omdat ze dat bergje halverwege gaan beklimmen. Het is met name de plek... Van Algo Shimano die tempo maakt in het peloton geholpen door wat mannen van Lotto. Zij gokken op de sprint straks in Barcelona, maar daar zijn we veel verder. Beste Nederlander in het algemeen klassement, dat weten we, Robert Geesink... die in ieder geval bewijst dat hij er weer is na die beenbreuk van het vorige najaar. na zijn tegenvallende toer waar hij moest vertrekken na die valpartij. Maar inmiddels staat hij gewoon vijfde in het algemeen klassement met vier man voor hem. Hij weet wel dat die vier voor hem waarschijnlijk moeilijk terug te pakken zijn. Ja, het is, het is inderdaad. Er zijn, er zijn er vier, die staan er, uh, die staan er echt uh, nog net iets boven. En die, die, uh, die maken het elkaar lastig. En, uh, ik heb die achter, uh, de rest gewoon zo hard mogelijk die klim oprijd. En, uh, en uh, op, ja, op het moment sta ik er dan zeg maar, uh, vooraan van, van de rest. En uh, maar ja, wat ik al zeg, uh, er kan natuurlijk altijd nog heel veel gebeuren. Een van die mannen kan er nog, uh, kan er nog een keer doorzakken. Uh, ja, het kan er ook de andere kant op gaan, maar voor, voor nu ben ik gewoon heel blij met hoe het loopt. Want laten we eens even teruggaan naar het moment dat jij je, be, je bovenbeen brak. Dat is minder dan een jaar geleden. Toen zeiden de artsen van nou, geef jezelf een jaren tijd om weer een beetje op niveau te komen. Als je in dat licht jouw prestaties van dit moment bekijkt, hoe, hoe, hoe, hoe zie je het dan? Ja, nou ja, was eerst van sprake was in, in mei weer het niveau hebben om te kunnen koersen. En uh, ja, ik won, uh, in mei won ik, uh, of ja, dat, ja, won ik al mijn eerste koers weer, dus dat was eigenlijk al heel erg, heel erg goed. En je hoopt natuurlijk dat je dan die lijn doortrekt. Maar uh, ja, het is natuurlijk. Uh, ik heb, in Londen zag ik uh, Peter van Gouwen nog weer. Als die mij zeg maar, de revalidatie begeleid heeft. En die zei ook: van ja, je kunt niet verwachten dat binnen een jaar. Uh, die, die echt die kracht gewoon weer terug is. En, en dat merk ik gewoon op, op, op sommige momenten wel. Vier mannen die er bovenuit steken, zeg je. Uh, betekent dit dat jij, uh, laten we zeggen, een podiumplaats al uit je hoofd hebt gezet? Uh, maar ik bedoel, de, de Vuelta, deze Vuelta is verschrikkelijk zwaar en er kan nog ontzettend veel gebeuren. We hebben nog een lange tijdrit, alhoewel die ook, ook erg lastig is. Dus dat is ook niet direct in het nadeel van, van uh, kleine mannen. Maar uh, ja, ik, ik zie wel, op het moment uh, ben, ik, ben ik gewoon heel tevreden met hoe ik ervoor sta. En ik zie wel waar het uitkomt. Ik, bedoel, ik blijf er gewoon uh, elke dag volle bak voor, voor Knokken om... Uh, om, uh, om er vooraan bij te zitten. En, uh, en, en waterschipdanskant, dat zien we in Madrid. Maar, uh, uh, wat ik al zeg, er kan nog heel veel gebeuren, ook in deze voorbeeld. Wat is voor jou belangrijker, uh, laten we zeggen, toch een dag, dag zegen nog pakken? Of zeg je van, nou, top 6 van het klassement, dat vind ik wel het belangrijkste. Nou, ja, top 6 zou ik ontzettend tevreden mee zijn, dat zeker. Uh, dat betekent gewoon dat je er weer staat... en dat je gewoon uh, verder vooruit kunt kijken, ook naar de komende seizoenen... Uh, aan de andere kant hopen we er natuurlijk wel, zeker ook als ploeg op... dat uh, het gekijk van de, van de vier renders op een gegeven moment... Dat ook voor kansen gaat uh, zorgen voor ons. En uh, op dit moment uh, ja, is, dit, is dit mijn plek. Maar als, als de mogelijkheid uh, er is om, uh, om te verrassen... of om uh, van een dag tegen te rijden, dan laten we dat zeker niet, uh, niet schieten. Robert Geesting, de nummer vijf van het klassement... in de Vuelta in gesprek met Herbert Dijkstraat. Het is één minuut over half drie. Radio 1, het NOS-journaal. In Twente heeft de brandweer tientallen meldingen gekregen van wateroverlast. Vooral in Almelo en Borne ontstond veel overlast aan wolkbreuk. Kelderswegen en tunnels die onder het spoor lopen liepen onder water. En ook het kunstgasveld van Heracles liep onder water. Maar daar is juist gewoon afgetrapt. Het geweld in Syrië neemt nog steeds toe. Sommige westerse journalisten spreken van een van de gewelddadigste dagen... sinds het uitbreken van de Syrische burgeroorlog. In een voorstad van Damascus zijn honderden lijken gevonden. Volgens tegenstanders van president Assad zijn het vooral jonge mannen... en enkele vrouwen die van dichtbij zijn doodgeschoten. De oppositie legt de schuld bij het leger. In Den Haag zijn vannacht twee mannen opgepakt... voor het mishandelen van de medewerker van de AWB. De mannen hadden autopech, waren geen lid van de Wegenwacht... en wilden toch geholpen worden. Toen de Wegenwacht dat niet wilde, werd hij in elkaar geslagen. Dit zijn de hoofdpunten. Nou, AMB Verkeersinformatie. Zo rustig als het op de weg vanochtend was, zo druk is het nu. Met negen files, 25 kilometer, alles bij elkaar. Op de A1 gebeurde een ongeluk van Amersfoort naar Amsterdam. Alles is opgeruimd, maar de file is nog niet weg. Tussen de afrit Bunschoten en knalboot MNS, 7 kilometer. Op de A2 Den Bosch Utrecht bij de afrit Kerkdriel, 3. Op de A8 Zaandam Amsterdam, bij het Koenplein nog een korte file. De A13 Den Haag Rotterdam, daar is het druk bij de IKEA... Bij Delft 4 kilometer. Alle parkeerplaatsen zijn bezet. Op de A16 is een ongeluk gebeurd met 7 auto's van Breda naar Rotterdam. Het gebeurde bij het Terbrechtse plein. Zowel op de hoofdbaan als de parallelbaan staat 3 kilometer file. En er zijn er 3 rijstroken dicht. Op de A28 zwolle Amersfoort bij Knappert het Hoevenlaken 3 kilometer. En de A50 ten slotte Arnhem-Apeldoorn. Tussen Knappert het Waterberg en de Alfred Hoenderloo 2 kilometer. Sportradio NOS. Op één. NOS Radio! Tot afgelopen vrijdag was FC Twente koploper. En Twente is op zoek in Nijmegen bij NEC. En NEC heeft er wat goed te maken. Frank, wie ja, zeker vorige week. He. Inderdaad, we gaan eerst even naar Hink trouwens. Het is 1-0 geworden voor Feyenoord door een doelpunt van Jan Maat. Hij stond helemaal vrij aan de rechterkant. Hij werd aangespeeld. Kringhoff, gelukkig gelukkigerwijze kreeg hij de bal weer mee van Schaken. En van binnen een 16-meter gebied schoot hij de bal achter Pasveert. Nou, we hebben een koud 4-5 minuten gevoetbald. Er staat 1-0 voor Feyenoord door een doelpunt van Jan Maat. Drie minuten onderweg in Nijmegen bij NEC tegen Twente. Nog geen goal gezien, maar wel heel veel balbezit in die eerste minuten voor NEC. Dat zegt helemaal niets, want vorige week tegen Ajax, daar waren we over begonnen te vertellen. Uh, ging dat eigenlijk ook zo? Veel balbezit voor NEC. Ajax kwam 1-0 voor en de rest is geschiedenis. 6-1 verloor NEC op eigen veld. Een heel groot spandoek over, uh, nou niet de hele breedte van het veld aan de kopse kant achter Babels kwam er daarnet tevoorschijn met daarop een soort van liefdesverklaring van de fans die nog altijd houden van hun clubje, ondanks dus die hele grote nederlaag van vorige week. Maar dat zou deze week tegen Twente zomaar weer kunnen gebeuren, waar het niet. De is natuurlijk op bezoek zijn geweest in Turkije bij Bursa Spor. en de, dat bezoek is niet zo heel erg goed bevallen. Gutierrez nu aan de bal voor Twente. Zijn eerste basisplaats bij de, de ploeg in Enschede. Afgelopen uh, weken wel ingevallen en ook in Bursa ingevallen. Maar hij dus nu de man op 10. En dat heeft alles te maken met de afwezigheid van Shatli. Kastanjels is nu de linksbuiten. En in de punt van de aanval speelt dus gewoon weer Boulekin. En de rest van Twente kennen we zoals we het kennen. Alleen Brahma ontbreekt dan nog. Want er moeten natuurlijk twee namen ontbreken als daar ineens Gutierrez en Kastanjels in de basis staan. Brahma is geblesseerd aan zijn enkel geraakt. Ook in Turkije. En net als Shatli daar geblesseerd geraakt. En uh, dus die twee kunnen er niet bij zijn. En Twente heeft nu even het balbezit overgenomen. Doet eigenlijk hetzelfde als NEC, de bal rondspelen. En NEC doet zonder bal hetzelfde als Twente. Doet namelijk gewoon wachten op wat er gaat komen. En net begonnen in Tilburg is Willem II tegen Vitesse, Richard van der Made. 5,5 minuut zijn we onderweg in Tilburg. Twee stokoude clubs tegenover elkaar. Vitesse opgericht in 1892. Willem II, 1896. Het rood-wit-blauw van Willem II tegenover het geel-zwart van Vitesse. Dat vier punten heeft behaald uit de eerste twee wedstrijden. Willem II, de promovendus, gepromoveerd via de nacompetitie. Twee keer een gelijkspel. Toch knap tegen NAC en vorige week ook tegen FC Groningen. 1-1. Beetje opvallend overigens dat het stadion hier in Tilburg niet helemaal, lang niet zelfs, niet uh, vol zit. En dat uh, vind ik toch best wel opmerkelijk. Het balbezit voor Willem 2 is helemaal achterin bij Van der Rijt. Speelt de bal terug naar De Keeper, 6 minuten onderweg. 0-0 dus de stand. Nog niet veel gebeurt in deze wedstrijd. Vitesse overigens met één wijziging. Op het middenveld speelt Davy Prupper. Dat is ten koste gegaan van Simon Sommer. Die zit dus op de bank bij Fred Rutte in de dugout. Yasuda, de linksback van Vitesse. Speelt de bal nu naar Van der Heijden. Van der Heijden terug naar Yasuda. De linksback van der Struik geblesseerd. overigens Bij Vitesse is er lange tijd... Aan en Vitesse heeft nog steeds het balbezit nu op de helft van Willem II met Van der Heijden. Er wordt gejaagd door Mulder, ook door andere spelers van Willem II. Maar Kasia heeft al geopend helemaal naar de rechterkant. is Die bal te hard. Ja, dat is inderdaad het geval over de zijlijn. 6,5 minuut zijn we bezig in deze wedstrijd. 0-0 de stand. Henk Kok zag in Almelo eerst alleen maar water en vervolgens een heel snel doelpunt. Ja, misschien nog wel een doelpunt. Die bal wordt ingeschoten en die wordt er buiten gehouden. Op het laatste moment wordt die bal nog buiten de palen gewerkt. Het was een actie van schaken was ook betrokken bij het openingsdoelpunt van Feyenoord. Van wat wil je, Zeven minuten gevoetbal, dan sta we op 1-0 in Almelo door een doelpunt van Jan Maat. En die Janmaat, er is een opkomende rechte verdediger, En Everton, dat is de linker spits, die verdedigde helemaal niet mee. En dus kon Janmaat gemakkelijk worden aangespeeld. En toen ging Paul Gies, die ging ook nog in de fout. Paul Gies is een nieuwe verdediger bij Heerenkles. Hij staat aan de linkerkant, die ging in de fout bij Schaken. Schaken kon de bal weer doorspelen naar Janmaat Binnen een 16-meter gebied. Ja, het was niet eens zo'n geweldig schot. Maar die bal ging wel achter pas weer tegen de touwen aan. En zo staat het 1-0 voor Feyenoord dus. Nelom gaat ingooien, ter hoogte van de middellijn. Nelom is een Feyenoorder. Hij kijkt even Heerenoord heeft het initiatief in de beginfase van deze wedstrijd. Uh, Daar liep immers die loop diep. Feyenoord met twee wijde spitsen. Fernandez is niet in de basisopstelling opgenomen. Weer kijken naar Janmaat. En weer is Janmaat uh, helemaal vrij. Speelt hij de bal af naar de formule in een 16 meter gebied. Formule laat even die bal lopen. Die dacht er kan Cicé nog wel bij, maar Cicé kan er niet bij. En zo heeft Herakles weer uitverdedigd. We hebben een acht minuten gevoetbald. Her uh, Feyenoord heeft het initiatief. Herakles wordt teruggedrongen. 1-0 Janmaat. Feyenoord. Dan we gaan we even naar Hans van Lozenoord. De MotoGP in Bra met enorm veel spanning, want precies halverwege de wedstrijd zijn de rollen omgedraaid. Niet meer Lorenzo, maar Pedroza aan de leiding. Maar die kan helemaal niet wegrijden bij Lorenzo, dus ze rijden vlak achter elkaar, soms naast elkaar. Het is bijzonder spannend. Pedroza op de Honda, die, acht, die aankijkt tegen een achterstand van 18 punten... in het wereldkampioenschap op Lorenzo, die rijdt op de Yamaha. De Titanenstrijd, hier gaat het om de grootste kanshebbers voor de wereldtitel. Ze zitten bij elkaar, ze hebben een voorsprong van 7,5 seconden op Kel Crutchlow... de Engelsman die zijn contract met Yamaha eergisteren heeft verlengd... en dus ook de komende jaren van de partij zal zijn. Maar voorlopig nog vier ronden te rijden hier op dit circuit van Brno... En ja, nou, waarschijnlijk toch een beslissing in de allerlaatste ronde. Woah. Hey. Wow. I've been waiting on the sunset bills on my mind said I can't not a kidding. High, higher than my income. Income breaks crumbs. I've been trying to survive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 But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, eh. Hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, eh. Hey. I know it's hard, No it's hard to remember sometimes. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, eh, hey, hey, eh, hey. Only rainbows after rain, the sun will always come again. it's a circle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 Een maand geleden stond het plaatje in de top 10 in Amerika. En nu maakt het Nederland kennis met Andy Grammer. en and keep your head up. Vorige week begon NEC heel voortvarend tegen Ajax. Hoe is dat nu tegen Twente, frank -Yloid? Nou, ietsje behoudender, maar niet slecht, hoor. Tegen Twente, alleen echte grote kansen hebben we nog niet gezien. Een schot van nuiting van 40 meter, dat klinkt een beetje, nou ja, het zal wel. Maar dat was echt een streep waar uh, Michailov toch echt even gestrekt naar de hoek moest. Anders was hij er toch echt ingevlogen. Maar, uh, uh, hoe heet het? Uh, Michailov deed dat prima. En ook Twente heeft een kansje gehad. Vrije trap van een uh, metertje of 20. Tadic mikte die bal een metertje te hoog over de goal van Baal. Heen. En nu uh, balbezit voor Twente. Dat uh, met is dus op 10. En uh, Tadic die nu ook af en toe naar binnen komt uh, kruipen om daar uh, enigszins te ondersteunen. Vanaf die uh, rechterkant uh, is Twente aan het proberen om uh, op te bouwen. Met uh, Fer als uh, aanvoerder vandaag omdat Bramar er natuurlijk niet bij is. En uh, Bieland die achterin de bal uh, rondspeelt. Nu hem weer terugkrijgt van uh, Schilder. Totaal geen tempo in de wedstrijd. Douglas die nu de bal aangespeeld krijgt, die is vanaf uh, vandaag officieel uh, Nederlander. Mag dus ook uh, uh, naar het buitenland en dan toch nog voor het Nederlandse elftal uitkomen. Hij moest daarvoor vijf jaar in Nederland zijn. Dat is vanaf vandaag het geval. Een serieuze kans lijkt daaraan te komen voor Jansen. Maar zijn kopbal uh, gaat, uh, is moeilijk. De bal is te hoog, dus kan hij geen kracht zetten. Babels kan rustig oprapen en NNC kan er weer uitkomen. We zijn uh, dik 12 minuten onderweg bij NNC Twente en het is 0-0. De laatste ronde in Brno bij de grote prijs van Tsjechië. Hans van Lozenhoort. Ja, we zitten halverwege die laatste ronde nog steeds. Pedrosa aan de leiding heeft iets meer topsnelheid met die Honda. Maar Lorenzo heeft de hogere bochtensnelheid, Maar daar kan hij niet altijd gebruik van maken. Nu zet hij de motor ernaast. Probeert aan de binnenkant te komen. Zet de motor ernaast. Drukt Pedrosa iets opzij en Lorenzo nu aan de leiding. Ongelooflijk de te... Krachtenverschillen tussen die twee die bestaan bijna niet. Het moet echt met ellebogen in de bochten gebeuren. Want een andere manier is er gewoon niet. Ze hebben al een paar keer beide hun rempunten gemist op dit circuit. In een poging om toch wat terrein goed te maken. Om weg te komen bij de ander wat niet gelukt. Dus daar komt Pedrosa weer terug. Probeert hij tenminste met de iets meer acceleratie die hij nu eenmaal aan boord heeft. Maar Lorenzo gooit daar de deur dicht. Hij gaat nog steeds op kop. De man die voor de tweede keer wereldkampioen wil worden. En Pedrosa die zo graag wil winnen op dit circuit hij heeft ooit de 125 C-klasse gewonnen. De 250 e C-klasse. Maar nog nooit een MotoGP-race. Nu moet het gaan gebeuren. Ze beginnen aan de sprint. Uh, dat lange rechte stuk naar start-finish. Heuvel op. Daar gaat de acceleratie van de Honda een woordje meespelen. En Pedroza is langs Lorenzo. Maar die snijdt zijn machine voor zijn landgenoot langs. Gaat wijd. Nu komen ze naast elkaar door de laatste bocht. Het is Pedroza die langs de langste adem heeft. Zo lijkt het. Pedroza op kop. Lorenzo er vlak achter. En het is Pedroza die de grote prijs van je wint. Wat een ongelof. Overlijke laatste ronde. Dani Pedrosa gaat het gat verkleinen in de tussenstand van het wereldkampioenschap. En uh, Lorenzo is verslagen. En op dit moment over de lijn Kelkluslo. Hij wordt derde. NEC FC Twente. Frank Wielaert. Twente op 0-1. Een mooie lange aanval. Het lijkt op oeverloos geschuif wat Twente doet. Maar dan uiteindelijk uh, komt Tadic in balbezit En die bedient met een hakje castaños. En die maakt... Uh, met zijn eerste basisplaats. Ook direct een doelpunt voor uh, Twente. 1-0 dus voor de ploeg uit Enschede. Dat heel lang balbezit had. De bal rond uh, schoof En ik moest gelijk aan de boersa denken. Daar deden ze dat namelijk ook. Alleen leidde het niet tot kansen. Tot veel te weinig kansen in ieder geval in de periodes dat Twente uh, veel balbezit had. En nu leidt het onmiddellijk tot een doelpunt. En lijkt de NEC dus hetzelfde te overkomen als vorige week tegen Ajax. Je opent wel aardig. Minder spectaculair dan vorige week tegen Ajax. Maar uiteindelijk sta je gewoon met 1-0 achter. Tegen Twente vandaag dus ook. Nu uh, NEC dat uh, probeert uh, op te bouwen over de rechterkant. Met Breuer, Breuer, Roorda. Die heeft de tijd en ruimte om wat aardigs te bedenken. Maar die neemt zoveel tijd en ruimte dat hij vanzelf de bal weggetikt uh, ziet worden door Gutierrez. En dan kan Twente er weer afkomen met Tadic vanaf de linkerkant. Met die linker legt hij de bal achter de verdediging bij Castaños, Bulekin. En dan uiteindelijk nog net Van Eijden die er een been tussen krijgt. En zo alweer bijna de tweede mogelijkheid achter elkaar voor FC Twente. Dat dus een voorsprong heeft genomen Na iets meer dan een kwartier voetballen is het 1-0 voor de Enschede'ers in Nijmegen. Heracles Feyenoord, is Henk voetballen een beetje mogelijk op het natte kunstgas? Oh ja hoor, het is voetbal voetballen mogelijk, absoluut. En Feyenoord heeft het initiatief wat, wat weg moeten geven. Nu ze nu wel weer in balbezit zijn, maar Heracles mag dan even het initiatief hebben gehad. Ze zijn niet gevaarlijk geworden in het strafschopgebied van, van Feyenoord. En Heracles loopt gewoon dus achter de feiten aan, als je met drie, vier minuten, Spelen al op een 1-0 achterstand komt. Ja, dan moet je gewoon aan de bak. Bal achterin bij Congolo. Congolo die maakt zijn debuut bij Feyenoord in de basiselft al 18 jaar. Maar als je goed genoeg bent, ben je oud genoeg. En ik moet even denken aan de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Die begon op 17-jarige leeftijd aan zijn eerste wedstrijd in de basis bij FC Groningen. Bouwde in de middencirkel. Nu in de achterhoede van Herakles. Wordt even gespeeld naar Rienstra, een van de centrumverdedigers. Toch een totaal andere ploeg geworden dan dat Herakles. Vroeger had je die opkomende linkerverdediger Looms. Dat was eigenlijk een soort vierde aanval. Dan ging Everton van de linkerkant ging naar binnen. En Looms kwam op de zijlaan opstomen. Breukers deed dat ook nog wel. Maar deze heren zijn er niet meer. Dus moet je er ook maar verder niet over praten Overtreding gaan. Er wordt een uh, vrije schoopmachtig genomen worden ter hoogte van de middenlijn. Een vrije scop die wordt overgelaten aan uh, Martins Indy. Martens Indy die dus bij afwezigheid van uh, Matthijsen geschorst in het centrum van de, van de verdediging staat. Samen met Congolo omdat de vrije moet geopereerd worden aan zijn lies. Bal aan de linkerkant bij Nelom. Die probeert hem door te schuiven naar Cissé. Cissé die wordt geweldig op zijn hout gezeten daar bij die zijlijn, maar kan toch uh, Leerdam weer uh, aanspelen. Leerdam dus uh, een van die middenvelders. Vier middenvelders, twee wijde spitsen bij Feyenoord, Schaken en Cissé. En komt eh, Immers komt voortdurend op de 10 positie. Die duikt in de spitspositie. mag ik misschien nog even deze aanval meenemen van uh, Feyenoord. Die wordt uh, afgeslagen, denk ik. Omdat Heerlijk niet de bal bezit. Komt het is dus nog even Klazi, Vormen. Die zie jammer weer opkomen. Helemaal vrij. Die voorzet moet komen. Komt de voorzet. Voorzet niet goed. 1-0 blijft het verlopen voor Feyenoord. Nog geen doelpunt in Tilburg. Willem 2 Vitesse, reset van de Maden. Nee, ook nog niet zo heel veel gebeurt. 18 minuten zijn we bezig. Vitesse heeft het beste van het spel. Willem 2 moet vooral achteruit in het eerste kwartier. Het positiespel van Vitesse ziet er wat. Verzorgt eruit als je dat vergelijkt met de ploeg van Jurgen Streppel, die voor. De derde keer in deze competitie in de Eredivisie vasthoudt aan hetzelfde team. En waarom ook niet? Want in de eerste twee duels toch een verdienstelijk gelijkspel tegen Groningen. En in de eerste speelronde tegen NAC Breda. Maar het is dus Vitesse dat wat gevaarlijker is geweest in de beginfase. Met één bijzonder moment. Een uitstekende opening van Prupper op van Ginkel aan de rechterkant. Voorzet in de buurt van Boni. Die werd licht aangeraakt. Een beetje vastgehouden door de rechtervleugelverdediger van Willem II van Buren. Maar scheidsrechter Hiklers. Zag er terecht helemaal niets in. Geen strafschop. En dus ging het spel gewoon door. Het spel dat overigens op dit moment stil ligt. Een aantal spelers van Willem II staan bij Streppel. Even kort overleg. Komen nu weer het veld in. Een ingooi gaan we nemen. Helemaal aan de overkant van het veld voor Willem II. Alle spelers van Vitesse op de eigen helft. En laat die ingooi dan nu maar komen. In de 19e minuut bij de 0-0 stand. Daar uh, wordt de bal gegooid naar uh, Snijders, de diepste spits van uh, Willem II. Met twee verdedigers van Vitesse bij zich in de buurt. De bal gaat dan over de achterlijn. En dat betekent omdat een uh, Vitesse-speler volgens mij de bal voor het laatst raakt... dat uh, Willem II een corner mag gaan nemen. Maar het is een ingooi. Dus uh, de ingooi voor Willem II nu vlakbij de cornervlag gaat uh, genomen worden. Hoog richting uh, de spitsen. Weggekopt door Kasia namens Vitesse... Dan komt ook Boni daarbij die de bal dan probeert op te vangen. Dat is Ibarra nu aan de bal aan de rechterkant van het veld. Maar balbezit alweer weg bij Vitesse. Willem II kan het dan overnemen op de helft van Vitesse. Misschien dat dit een aardige aanval van Willem II kan gaan opleveren. Met Van Buren speelt de bal het strafschopgebied in naar Snijders. Die wordt verdedigd door Kalas. Maar de bal gaat opnieuw nu wel over de achterlijn. En dus een hoekschop voor Willem II. Na exact 20 minuten is het in Tilburg nog steeds 0 tegen 0. Pedroza wint dus de motor GP van Tsjechië. Verdere rangen, standen en consequenties, Hans. Ja, de consequentie is dat, uh, dat hij best wat punten is ingelopen. Vijf punten ingelopen op Gorgo uh, Lorenzo. Ja, en daar deed het toch wel even pijn hoor. Want die Lorenzo lacht als een boer met kiespijn. En ja, Pedrosa werd dus zijn team binnen geluid alsof hij wereldkampioen was geworden. Maar zover is, zo is het nog lang niet hoor. Want uh, het verschil bedraagt nog altijd dertien punten. En er zijn nog zes Grand Prix te gaan in het wereldkampioenschap. Ja, nou, en op de derde plaats, toch wel knap. Kel Kertslo, hij komt uh, nu binnen met de nodige vertraging. Hij is in de laatste ronde is hij gestopt. Het allereerste podium. Voor de Engelsman. En dat is toch een heel groot succes. En dan uh, even de andere stand: vierde de teamgenoot van Crush Flo, Dovicioso. Vijfde Bradel, zesde Bautista. En op de zevende plaats Valentino Rossi. En over drie weken wordt de strijd om de MotoGP-titel voortgezet op het circuit van Misano: de grote prijs van San Marino. Yo, Twente, 22 minuten onderweg, het is weer Taric die aangeeft vanaf de achterlijn, over iedereen heen. Bij de tweede paal staat Bulekin bijna op de doellijn, dus inkopen is niet zo heel erg ingewikkeld. Babel zit er nog aan, maar kan er niets aan doen. 2-0 voor Twente bij NEC. Spice Girls in 1996 en Wannabe. Ze stonden te schitteren tijdens de slatingsceremonie in Londen. En ze gaan er met de jaren beter uitzien. Of niet, Ronald? Jij bent een kenner. <laughs> Heeft NEC helemaal niks geleerd van vorige week, Frank? Uh, nou ja, ze zijn wat verdedigender begonnen. Maar het helpt alleen helemaal niks. Dat is een beetje het probleem na 23 minuten. Tegen Twente 2-0 achter. En uh, twee goede aanvallen van Twente. Dat uh, dus al, uh, heel vlot op roosjes uh, zit in Nijmegen. En dat, uh, dat ze... Het is zo lastig hebben gehad in Boerzaspoor. Ongetwijfeld hebben ze zich in Nijmegen terwijl ze zaten te kijken rijk gerekend. Want uh, Twente moest toch echt wel voluit gaan in Turkije. En toch werd het nog uh, 3-1 voor de Turken. En uh, vandaag merk je daar eigenlijk niet meer zo gek veel van. Want uh, Twente hoeft niet voluit te gaan om zich door de defensie van NEC heen te spelen. En uh, twee goals te maken. En NEC, dat speelt de bal leuk rond. Heeft het tempo wat laten zakken. Maar komt helemaal niet tot kansen. Er is niemand die denkt van nou, misschien moet ik eens iemand inspelen die kan afdrukken. En dus komen er wat schoten uit de tweede lijn. Net nog eentje gezien van uh, Snow. Nu een hele slordige breedtepaas van voor. Uh, en dan begint het publiek alweer te fluiten. Want dat uh, heeft een déjà natuurlijk na nou, vorige week. Dat het vandaag allemaal weer gaat gebeuren. Allemaal weer helemaal verkeerd gaat. Onderschepping. Omdat de passing bij Twente even niet zo goed is. Kan NEC toch weer opnieuw gaan opbouwen. Via Roorda. Dan de bal opnieuw richting ten voorde. Maar die wordt achter ten voorde geplaatst. Over de zijlijn. En ten voorde bukt maar eens. Draait eens wat met het hoofd. En dan Roorda die antwoord geeft. Verbaal laat zien. Met handen en gebaren. Dat, uh, dat hij het niet eens is met uh, de manier waarop ten voorde met zo'n bal uh, omgaat. En het publiek laat zich horen door te fluiten. Kortom, in Nijmegen gaat het niet zo goed na vorige week die 6-1 nederlaag tegen Ajax. En nu al 2-0 achter tegen FC Twente. Schilder met uh, de ingooi voor Twente. En, uh... Halverwege de eigen helft uh, is het Gutierrez die uh, de bal nu verspeelt. En dan zou je denken NEC naar voren toe. Nee hoor, Snow. Gewoon naar achteren die twee centrale verdedigers even de bal breed. Iemand die op doel schiet, die wordt gezocht. In uh, nijmegen Kolwijk probeert het schot, smoort bij Douglas ongeveer. En dan is het woord weer aan Twente. Na 25 minuten voetballen en 2-0 voor de Enschedeers. Wolkbreuk hier in Nijmegen hebben ze gelukkig in allemaal al gelat. Uh, Eerderklaas tegen Feyenoord, de voorsprong Henk. Ja, terecht de voorsprong. Ja, als je een doelpunt maakt is het over het algemeen terecht vind ik. Want het gaat om doelpunten te maken in dit uh, voetbalspelletje. Maar uh, het begon allemaal heel leuk. Maar nu zit de wedstrijd uh, meer en meer op slot. Uh, Feyenoord trekt zich onmiddellijk terug als uh, Heracles balbezit heeft. En Heracles kan in feite helemaal niks. Dan gaat naar de rechterkant. Naar Schaken in het 16 meter gebied. Hij heeft nog... Uh, wie had hij nog bij zich? Hij had uh, een van die centrale verdedigers had hij nog bij zich. En pas weer moet redden. Die bal die gaat dus uh, precies over de doellijn. Dus nog een hoekschop uh, voor Feyenoord. En dat is nou heel typerend voor. ...door deze Rotterdamse ploeg. Ze mikken op die snelheid van Schaken en voor. In Herakles geeft ruimte achter in de weg. En de plotseling die vindt die omschakeling plaats. Er wordt een bal in de diepte gespeeld op die razendsnelle Schaken bijvoorbeeld. En Paul Jitz, die kan Schaken helemaal niet tegenhouden. Nu kwam hij in het 16-meter gebied uh, Schaken. Hij schoot maar pas weer, die kon er nog net een voetje tegenaan zetten. We gaan kijken naar de hoekschop van Feyenoord. Die wordt genomen door de vormen Cisse in het 16-meter gebied. immers zie ik ook. En er wordt even getrokken aan het shirt van Schaken. Paul gaat richting de andere cornervlag maar Immers kan hem nog net binnenhouden, Nog buiten het strafschopgebied. probeert die bal weer voor te zetten. Maar Immers had Rienstra tegenover zich, een van die centrale verdedigers. En dan gaat Feyenoord, die gaat zometeen op een meter of 20, 25 ingooien vanaf de cornervlag. Dat gaat gebeuren door Janmaat, Maat. Amusementswaarde laag, omdat Heracles eigenlijk niet kan. En Feyenoord zich voortdurend terugtrekt bij balbezit van Heracles. Erg benieuwd of er nog wat gebeurd is in Tilburg de laatste minuten, Richard. Nee, ook bijzonder weinig moet ik zeggen Denk in wel. de eerste 27 minuten. Ik zou bijna zeggen, ja inderdaad, ik ga weer terug naar Hilversum. Maar goed, een gele kaart zojuist voor Mitchell Piquet. 0-0 nog altijd de stand. Vitesse wel, en dat was ook het eerste kwartier het geval. Het meeste balbezit. Nu Callas naar Kasia, de twee centrale verdedigers van Vitesse. Dan maar weer terug naar Veldhuizen. Veel balverlies in deze fase ook aan beide kanten eigenlijk. Dan de lange trap van Veldhuizen gaat richting Boni. De centrumspits van Vitesse, bal dan in de Voeten van Yasuda. Yasuda combinatie zoeken met Boni. Die de bal wat meer komt vragen nu vanuit het strafschopgebied. Dan via Van Ginkel naar Van Anolt. Weer terug in de ploeg bij Vitesse. Van Anolt zoekt dan naar Boni. Boni is handig. Met twee, drie mensen bij zich. Is sterk aan de bal, maar verliest hem toch. Dan via belt nu naar Snijders. Nee, bal verliest bij Willem 2, Vitesse neemt weer over met Kalas. Kalas kijkt waar de afspeelmogelijkheden zijn. Gaat dan toch weer terug naar Kasia. Kasja met een goede bal naar Prupper. Maar geen controle in de counter nu. Misschien Willem 2 dat toch weer iets gevaarlijker aan het worden is de laatste minuten zonder overigens echt gevaarlijk te zijn en kansen te creëren. Nu misschien het schot van uh, Misidjan. Dat uh, smoort dan tegen uh, het been van Kala's. Nog een keer via Heusje. De man die buitenom komt is Van Buren. Natuurlijk Van Buren nu met de voorzet. En dan via Van Arnold gaat de bal over de achterlijn. En een corner weer voor Willem II. De derde in deze wedstrijd. Nee, nog geen grote kans gezien voor Willem II. In Tilburg, 29 minuten, 0-0. De Franse rallyrijder Sébastien Loep. Hij heeft zijn 74ste overwinning in zijn carrière geboekt. De coureur van Citroën schreef de Rally van Duitsland op zijn naam door zijn Finse concurrenten Jari Matti Latvala en Nico Hirvonen. Overtuigend voor te blijven. Ze reden in een Ford en ook een Citroën. Loep verstevigde met de zege zijn leiding in het WK-klassement. Op weg naar het NOS-journaal van drie uur in de wetenschap... dat het bij Heracles tegen Raffijenoord 0-1 staat. Er een goal van Jan Maat en bij NEC Twente 0-2. Doelpunten van Castaños en Bulekin. Willem Tijf-Vitesse nog altijd op 0-0. En eerder vanmiddag eindigde AZ tegen Heerenveen in 0-0. Tot zo. NOS langs de land, op 1.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 Hallo mensen, na een maand vast te vieren was zo ruim suikerfeest. Acteur Mimoun Awisa is een van onze gasten. Ook de dressuurruiter Jessin Ramouni. We hebben optreden van de Koerdische zanger als Choppy Alfatta. Achmed ontvangt de bekendste bakker van Nederland, Simon de Jong. En ik praat met burgemeester Abutale vanavond op Nederland 1 om half 12. Ruim suikerfeest. Dit is Radio 1.